Zekerder zijn van jezelf? Succesvoller samenwerken? Beter leiding geven? Word sterker en maak impact met de opleidingen en trainingen van Schouten en Nelissen. Kijk op sm.nl. Zaterdag 5 september, Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach met bankzitters. Fleming, Bente, Arda en de Munich. Kruidje Papi, Kriscos, Amsterdam en. Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveandhebeach.nl. Word een sterkere leider. Met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Het Q-Music Nieuws. 9 uur. Goedenavond. Groot nieuws over de Iraanse leider Ayatollah Khamenei. Israël zegt dat zijn lichaam is gevonden. Er waren al uren geruchten dat hij om het leven was gekomen bij een bombardement. En nu is het dus zeker. Khamenei bestuurde Iran met harde hand. Zo liet hij pas geleden een opstand tegen zijn regime bloedig neerslaan. Bij een van de tegenaanvallen van Iran is een hoge woontoren in Bahrein geraakt. Bahrein ligt aan de overkant van de Persische Golf en is een bondgenoot van Amerika. Over eventuele slachtoffers is niks bekend. De bandenleverancier van de Formule 1, Pirelli, zou dit weekend testen in Bahrein... maar dat is intussen afgeblazen. Ander nieuws dan in Pijnakker. Bij Delft is een man zo ernstig mishandeld op straat... dat hij door hulpdienst is gereanimeerd. Hij is daarna naar het ziekenhuis gebracht... en het is niet duidelijk of hij het gaat redden. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Een man uit Rotterdam is opgepakt. En in de eredivisie heeft de laatste Herakles niet kunnen stunten tegen koploper PSV. Die won een amelo met 3-1. Bij rust stond PSV al met 3-0 voor. In de tweede helft maakte Herakles een tegendoelpunt, maar daar bleef het bij. Eerder vanavond was Heerenveen in eigen huis met 2-1 te sterk voor Sparta. Het weer van weer online. Nog een paar buien, maar vannacht is het bijna overal droog. Morgen eerst aardig wat zon, later meer wolken en regen. En het wordt 10 tot 14 graden. En tot zover het aan, Nieuws. Um, Amsterdam. Uh, Ladies and gentlemen, crisscross yep, yep, yep. Amsterdam. Gezellig, gezellig. We zijn er weer weer. Jordi hier. En Sander zien in deze avond hoor. Ja, een nieuwe mix met onder andere Flowrider, Drake en Tyre Cruise. Hoppa, dit is Christus Amsterdam. Tot 10 uur. The big dog tryna get a little kid to perk. X-Man looking at me like a new superb. Cause he knows I would deal with the case. Yes, sir. That was the last man on earth. That would only take that girl and the search. Yeah. She give a new definition to the word curve. Got chicks in the strip club and me and her. Bodies like weapons of mass eruption. Sit the glass on that fat obstruction. Tongue game give a new type of seduction. I'm trying to get girl, that case. I can't notice, me. but you. Notice you. Noticing me. From across the room, I can see it. That can't stop myself from looking. Girl, it's so. Ik doe ons even een berichtje via de je music App. Ja, dus wat ben je vanavond aan het doen? We horen het heel graag van je. Of als we iets voor je kunnen draaien, dan horen we dat natuurlijk ook graag. We zijn er tot 10 uur. Crisscross Amsterdam, let's go! Crisscross in Amsterdam. In Amsterdam. Zo heet mijn zoon ook. Die laat weten, lekker nummer. Hoe heet die? Tuffy op Q-Music. Ja, we hebben een berichtje van of Force. Mannen, wat een heerlijke mix weer. Fantastisch om de zaterdag in te luiden. Nu snel door met Don't Call Me Maybe. You, you, you, you, you, you, you.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 Probeer dagaviet of rotor met vitamine C ter ondersteuning van je weerstand. Nu, alle dagaviet en rotor 1 plus 1 gratis. Kruid wat steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Bij BelSimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26 Serie voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/samsung. Combineer je de Samsung S26 Serie met een abonnement van Odido, dan ontvang je tot wel 951 euro extra voordeel. Wees er als eerste bij met BelSimpel. Griepalarm! Bij kruidvat vind je alles om je griep- en verkoudheidsklachten te verlichten. Beter ga je naar kruidvat! Kruidvat!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 Criss-Cross Amsterdam. Q-Sense better with you. you say, hey baby, I'll take you for a ride. Let's get together, workin' all night. I'll be your love, your sexy eye. Amsterdam. zoals Amsterdam. De review komt eraan en dit is David Ketta. Wat een klassieke sexy bitch. De 90's en zeros op Q Music. Ja, wij zijn er volgende week weer. Maar eerst de Punjabo. Let's go.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 deze korting ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Voor dubbel voordeel. Ook lekker voordelig? Gesuikerde donuts. 4 voor maar 1 euro. En maatjes haring met uitjes. Vier stuks voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. van voordeel. Aldi. Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op web.nl. Is het zo?